Tot 5 graden, lokaal kan er een mistbank ontstaan. Overdag, droog en zonnig. Het wordt 18 graden in de en ongeveer 22 graden in het zuidoosten. Dit was het internationaal. Zandvoort heeft het. en jij beleeft het. Zon CPZ. Zon. Zon, zon. Hold cool.